Zit Van der Linde met het NOS-journaal. De politie zoekt naar getuigen van een ontvoering in Breda vannacht. Een 24-jarige man werd rond middernacht meegenomen in een busje. Dat gebeurde op de parkeerplaats van enkele sportclubs in het zuiden van de stad. Volgens de politie hadden de daders wapens bij zich en droegen ze bivakmutsen. De familie van de man maakt zich ernstig zorgen, zegt de politie. Ook omdat hij dringend medicatie nodig heeft. Het is niet duidelijk waar het busje naartoe is gereden. Een van de sportclubs in de buurt, een atletiekvereniging, was op het moment van de ontvoering gesloten. De club laat via Persbro ANP weten dat de trainingen die vandaag gepland staan gewoon door kunnen gaan. Hamas heeft vanochtend drie Israëlische gijzelaars vrijgelaten. De mannen werden overgedragen aan het Rode Kruis in Gan Yunis en de haven van Gaza. In ruil voor de gijzelaars laat Israël 183 Palestijnse gevangenen vrij. De overdracht verliep minder chaotisch dan eerder deze week. Toen moesten gijzelaars zich een weg banen door een dringende menigte tot boede van Israël. Het land dreigde vervolgens om geen Palestijnen meer vrij te laten. In het onderzoek naar de vliegtuigcrash bij Washington D.C. is nu ook de zwarte doos gevonden van de legerhelikopter die erbij betrokken was. De recorders van het vliegtuig waren donderdag al geborgen... Bij de botsing tussen de Black Hawk helikopter en een vliegtuig van American Eagle vielen 67 doden. Het was de dodelijkste vliegramp in de VS in twee decennia. De zwarte dozen moeten meer inzicht geven in de oorzaak van het ongeluk. Zo stelde president Trump gisteren al dat de helikopter hoger vloog dan was toegestaan. Het weer. Vanochtend is er zon, behalve in het uiterste noorden. Vanmiddag wordt het maximaal 5 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af. In het oosten en zuiden kan het wat vriezen. Morgen begint de dag ook mistig. Later is, het, is er meer ruimte voor de zon. En uiteindelijk is het een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Oh, we zijn er, Kijk, we zijn er al. al. al. Goedemorgen, we staan er even lekker te praten. Het, Goedemorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen uh, Zandvoort. Uh, het programma.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 Nou, wij waren er, daar dus gisteren. We hebben daar wat uh, opnames gemaakt. Die, uh, we hebben opnames horen. gemaakt. En dat was heel ja. erg leuk. En, en als uh, het ja. goed is, komt uh, Peter Logmans uh, zo direct hier langs. En dan, uh, dan gaan we met hem een beetje praten hoe uh, hij zijn tijd bij Cagorland Casino heeft ervaren. Ja. Ik denk, en ik nee. die, ik denk dat hij heel veel heeft meegemaakt. Want hij heeft er heel lang gewerkt. Hè? Hij heeft er heel lang gewerkt. Ja. En mijn vrouw ook. Ja, Siska Nederland Siska Nederland ja. heeft er 40 heeft jaar, jaar ja. gezeten. Ja, er hebben er meer natuurlijk uh, Gerard ja. Boukers die de laatste trek deed, die... Uh, op één maand na veertig jaar. Ja, ja, het is echt. Uh, de heel, de heel veel mensen die daar gewerkt hebben, hebben. een hele lange tijd volgemaakt. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, het was natuurlijk een heel goed bedrijf. Ja, of is nee, het? Uh, voor zijn werknemers zeker. Uh, ja, en, precies. En, en, en, Zeker in het begin konden er goed verdiend worden. Ja. Daar kan Peter wel iets van zeggen. Later is de salaris wat. wat uh,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 En uiteindelijk komen Robert Strijder en Jim Keur nog uh, langs. Jim Keur van de Simple Minds? Ja, van de Simple Minds, ja. <laughs> oh nee, het is een andere Jim Keur. Ja, ja uh, Keur, Keur, Keur. Maar goed, in ieder geval, uh, ze hebben een prachtig pand in Noord gerealiseerd. En, ja, uh, absoluut. Jim, uh, en jij woont er ook, hè? Heeft, ja, ik woon er ook inderdaad. Ja. Jim heeft nog meerdere plannen, maar daar kan ik straks nog over vertellen. Ja. Maya Kop is onze uh, uh, uh, muziek... Uh, en technisch specialist. En, en technische, specialist. technische specialist, natuurlijk. Ja. Uh, welkom, Maria, ook. En we gaan eerst even een uh, nummertje draaien. Een nummertje? Ja.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 Lucy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 En dan kwam natuurlijk dat casino personeel van, uh, wat van, vanuit de opening daar aanwezig was. Mm -hmm. En dat zag er wel leuk uit. En die verteerden ja. goed en die waren goed gekleed. En reden mooie auto's. Er waren buitenlanders dat, uh, vaak ook, hè? Alleen maar buitenlanders, ja. Alleen maar buitenlanders, ja. ja. ja. Er buitenlanders. een heel klein percentage Nederlanders. Mm. Denk een stuk of twintig dat het er waren. Die hadden okay. de eerste cursus gevolgd. Die waren in diepe gesprongen. Uh -huh. Want ja, casino's bijzonder niet, hè? Nee, nee. nee op een gegeven moment zei een van die jongens op een avond tegen mij van God Peter is dat casino niks van jou toen dacht ik, ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet ik was er ja. helemaal nog niet geweest en toen ben ik een avondje ben ik naar het casino gegaan en ik weet nog wel dat ik uh, vanuit de receptie dan daalde je een trap naar beneden en dan ging je nog een keer een trap naar beneden naar links en dan kom je beneden in die kelder in dat in, in de Ja. ze praten over de oude bouwers, hè? bouwers toen gaat ja, ja. het nog in die kelder ja dat, ja, dat van het in hotel. kelder en toen hoorde ik, ik, om de hoek hoorde ik al het getinkel van fiches en, en geroesmoes. En sprak je meteen aan. De, echt hè, dat sprak je <laughs> me meteen aan. Ik dacht van, ja. wow, wat is dit zeg. Ja. Nou, toen kwam ik om de hoek en dan keek, dan keek je zo vanuit die balustrade over die speelzaal. En toen dacht ik van, nou, maar dit is leuk ja. zeg. Ja. Maar ja, je kon niet meteen aan tafel gaan staan, want je moest een opleiding ja, op volgen, neem ik aan. Ik ben toen uh, naar het hoofdkantoor gegaan. Daar zat, uh, en dat zat op Schiphol nog in die oh, tijd. Oh, Schiphol, ja.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 Frans en Duits oh, Engels. En uh, Duits, uiteraard van ja, Lijks, meegang, ja, ja. En toen uh, zei je, nou weet je wat, ik geef je toch een kans, je mag op die cursus. Maar als je niet slaagt met allemaal tienen tijdens de tentamers en examens, dan schop ik je er weer af. Daar vind een mooie deal. Wel een uitdaging. Dus prima. dat was toen nog een cursus voor een Franse lettergroepje. Uh -huh. En uh, die duurde uh, zes maanden. Zes maanden toch? Ja, dat was zes dat maanden. Heel. Elke dag, vijf, nou ja, vijf dagen in de week. Uh -huh. uh, en dat was heel veel theorie en heel veel technische opleiding. En het opleidingcentrum zat in Halem, in de Beinershof, uh -huh. station. En uh, nou ja, na zes maanden slaagde ik. En uh, vanaf 1 mei was ik toen uh, croupier. croupier. Met Albertine. Met allemaal tien ja. Echt waar, ja, ja, ja, ja, oh, ja, ja, daar zorgde ik wel voor. Goed. Ja, ja. ja. ja. ik las ergens dat uh, die cursus omgerekend zo'n 240 euro kostte. Dat ja, klopt, 500 klopt ja, klopt. gulden. De de 500 gulden, ja. moest je, je betaalde 500 gulden. Die moest je, uh, zelf, betalen, uh, dan je, dan moest je zelf betalen? Ja, die moest je zelf betalen om de cursus te mogen volgen. Oké. Okay. En uh, als je slaagde, dan kreeg je die 500 uh, okay, gulden terug. Oh, oké. En dan okay. slaagde je niet, nou jammer dan. Ja. Als je je geld krijgt. Ja, begrijp ik. Was je ja. nerveus bij die eerste keer dat je, dat je aan die tafel stond of niet? Of doe je dat onder begeleiding dan eerst? Uh... Nou, de eerste keer dat ik in de speelzaal uh, ja. kwam. Goed ja. dag zeg. Ja, dat bedoel ik. Maar dat was met een partij stress. Ja. Het was natuurlijk bom en bom en bom vol. Ja, je en je werd altijd uh, als beginnende croupier... aan de tafel gezet. Dat is het eind van de tafel. Uh -huh. Je hebt een, een tafel... Zit, hier zit uh, op een verhoging uh -huh. de tafelchef. Dan heb je twee croupiers die zitten aan de cilinder, aan het wiel. En aan het eind van de tafel... ...daar zit uh, het sukkeltje van de tafel. Ja, ja, ja. Dat is Ja, daar zat ik. Ja, grappig. Maar uh, ja, dat was een tijd... Uh, ...daar kunnen we zo nog wel even door over doorpraten... ...zonder camera's. Er we nu... Uh...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 een, een directeur croupier. van Maar nou, hij, hij, hij, hij kwam als groepje binnen. Oké. Okay. Uh, uit ah. Kroatië. En uh, ja, die heeft destijds een carrière gemaakt uh, van Kroepje. Ah. naar uh, directeur. Uh, zelf directeur Amsterdam. Ik weet nog heel goed dat uh, hij met, met, met de konijnen uh, regelmatig bij het café Bluis waren. Dat vonden ze, vonden ze wel leuk. Zo'n bruine kroeg. Ja. Weet je. <laughs> ja, echt. Ja, ja. Ik, ik, heb het, ik heb het meegemaakt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ging dan ook nog vaak mee. Uh, we hadden dan, zeg maar, op een maandagavond uh, een bedrijfsleidingvergadering. En uh, die begon om acht uur. En er waren we een minuutje of tien, half, elf, elf uur waren we klaar. Uh -huh. En dan uh, vanuit Amsterdam stapten of vanuit Zandvoort lopend, gingen we naar Café Bluysen. En daar werd ja. we uh, even nog even, even geëvalueerd. <laughs> ja, ja. ja, klopt. Maar ja. nou, ik heb regelmatig bij die evaluaties gezeten. Dat was ja. altijd wel gezellig. Moet ik waren er meer uh, buitenlandse groepjes uh, uh, dan uh, Nederlandse? Ja, veel dieperiode. Ja, begin, ja, ja en, uh, 90% hè. 90% kwam uit het buitenland. Zo, in die tijd. En uh, naarmate de, de tijd vorderde, werden er allemaal cursussen gegeven. Ja, ja, dus ja. Casino Valkenburg ging open, nou, daar werd een cursus voor gegeven. Ja, voor ja, ja, ja. Daarna ging uh, Scheveningen open. En Rotterdam. En nou uh, ja, zo werd het. En uh, de, de, de, de, de hele, uh, zeg maar, het de in, de, de, de initiatief van, van een, een, een casino in Nederland, is dat door de overheid uh, uh, politieke partijen. Uh, ja, politieke partijen. Ja, ja. KVP, als ik me goed herinner. Okay. Ja, toen de Nationale Stichting uh, uh, Casino spelen. geloof ik. Dat heette toen. NRC. Zo, de ja. NRC Nationale ja. Stichting ja. Casino ja. spelen. Het, die was ter promotie van uh, het toerisme. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat was de insteek. He? Want je had Zandvoort, Scheveningen, een badplaats, Valkenburg, een toeristenplaats. Ja. Ja. En ja. na de ja. toen werden het meer de grote steden, zoals Utrecht, Utrecht Groningen. Ja. Ja. De insteek was voor uh, ter uh, ja. Uh, voor de toerisme, ja. bevordering van toerisme. Ja. Oké, okay, Peter, we gaan even de muziek draaien. Want uh, uh, luisteraars vinden het prachtig om te horen, allemaal. Ze dus willen ook gaan, even dansen. We gaan ja. straks verder praten ja. en we gaan <laughs> zo ook nog even luisteren naar een uh, opname die we gisteravond gemaakt hebben. Maar eerst even muziek, uh, Marja, dank je. Okay. Ja. Ook uh, pokerface ja, ja, ja, ja, Heel goed, heel ja, goed. Ja, ja. En uh, nou, we gaan zo even luisteren naar, een, naar een, uh, een verslag wat wij gisteravond hebben gemaakt. Ja, tussen 10 en 12 uur. Tussen 10 en 12, ja. dus ik ben, ben tot uh, be, be, bijna drie uur uh, bezig geweest om het toch een beetje nou, elkaar te vind knippen. Dat is wel, wel knap, dus Maar dan weet je dat uh, Hans en uh, nou, okay. uh, uh, Lars Carré uh, onder andere uh, hebben gesproken. Hè? Nou, dat gaan we, gaan we even naar luisteren. Uh, nou, laten we het even.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 Zonder Holland Casino? Nee, nee. Ja, de sluiting van het casino is toch, is toch een behoorlijke stap voor Zandvoort ook. Hè? Uh, toch een stap terug misschien wel. Ik wil niet zeggen een stap terug, maar het is echt een verlies voor Zandvoort. Uh, een, ver, een verlies waarvan we moeten kijken...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 En allemaal hebben ze een nieuwe functie gekregen in de andere vestiging. Okay. Ja. Ja, daar zijn we echt heel blij mee. Ja, dat begrijp ik. Maar was er zoveel ruimte dan in andere casino's? Nou, heel hey, je geniet. hebt Amsterdam Centrum, Amsterdam West...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 Ja, zeker ik ben Haarlemmer dus ik kom heel oh, even ja. al in wel eens antwoord. Heel goed, heel goed. Absoluut. Hartelijk bedankt. Uh, en, uh, en een hele fijne dank u. avond, ook, ook wel. dank wel. Uh, ja, nou Kees, uh, ik, ik ken jou. Ja. Ik ga je achternaam niet zeggen, maar jij komt hier al heel lang. Ja, ik kom hier vanaf 1978 in de Kelder ja Dat had uh, 76 geopend, dus vond ik 78. Ja.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 Menigmaal ja? en, uh, ja. Laten we nou eerlijk wezen Iedereen zegt altijd ik win, ik win Nou die liegt het, die, die liegt het ja? want je verliest ook maar ja, Anders is het ook... niet uh, winstgevend hier ja, natuurlijk Je kan natuurlijk wel eens een leuke avond hebben ja. en, uh, nou ja, Die heb ik ook gelukkig wel gehad Want anders dan, uh, dan had je niet volgehouden wat, uh, wat was je favoriete spel? Alleen maar, uh... Ik ben een, uh, een roulette speler En ik speel altijd hetzelfde Maar dan heb je nog uh, Hele rare dingen meegemaakt hier Kees, of niet? Ja, ik heb wel eens euh, gehad dat ze hier een, een tafel optilden. Ja? Ja, ja, ja. ja die, wa die was uh, niet tevreden. En dat, uh, dat, dat niet... Tilde zo die tafel op? Ja, bij ja, de, de kaarttafel was dat. Dat werd niet geapprecieerd. Nee, dat, dat, dat Die moest eruit. Ja, ja. Maar voor de rest, kijk, er is altijd wat. Dus jij ja. bent hier ook niet stinkendrijk van geworden? Nee, zeker niet. Ik ben ook niet onderuit gegaan.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 Wij zullen hier uh, zometeen alles gereed gaan maken voor de sluitingsceremonie. En wij nodigen jullie allemaal uit om deze bij te wonen met ons. ZFM. Dit is Goedemorgen Zandvoort. Dat was uh, ja. een uh, leuke, leuke compilatie van wat er, ja, er, ja, er speelde. Toch? Ja, toch? Ik heb een, een beetje een idee hoe het was. Ja, nog steeds zit er bij ons aan tafel Peter Logman. Peter, uh, hoe lang heb jij in Zandvoort dan gewerkt? Want je bent later naar Amsterdam gegaan, hè? Ja, nee, klopt. Ik, uh... Ik ben in 1977 begonnen in Zandvoort. Uh -huh. En in december '86 uh, werd het uh, voorlopige casino Amsterdam geopend. Dat was uh -huh. in, het, uh, in het Hilton. Uh, dus ik heb van 1977 tot '86 in Zandvoort oh, okay. gezeten. En die hebt die transformatie naar het nieuwe casino meegemaakt, dan uh, neem ik aan of niet? Dus van ja. Bouwers naar het nieuwe casino? Van Bouwers naar het uh, Hilton Casino. Nou ja, nee, nee, nee, maar in, nee, in Zandvoort. In Zandvoort, het nieuwe gebouw.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 Oké. Okay, ja. hey, het is natuurlijk een spel van emoties, hè, over die spelers. Uh, dat mensen heel kwaad werden. Want uh, ja, we hadden het net ook over: er wel eens iemand was die een hele tafel optilde. Ja. En alle of... fietsjes op de grond hebben het ook meegemaakt, of niet? Ja, zeker. Ja? Zeker. <laughs> zeker. Zowel in de emotie als uh, in uh, vooropgezet plan. <laughs> vooropgezet plan ook? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, heb... Chaos creëren aan de tafel. Chaos zeg creëren. Maar. Ja. Weet je, uh, um, nou, als voorbeeld. Ik... Je...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 dan, dan klopt dat en dan, en dan ben ik. Ja, gebeurde dat? Ja. Nou, um, op de roulette is dat uh, bijna onmogelijk. Okay. Ik zeg bijna, want ik heb wel een verhaaltje waarom het wel kan. Uh, maar Op de blackjack is dat uh, eigenlijk uh, doodsimpel. Het heet card counting. Ja, ja. Uh. Je kunt, uh, er is een bepaalde filosofie dat als je uh, punten geeft aan kaarten die uit die slof vandaan komen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 Uh, ...kan ik me ook voorstellen dat de mensen heel kwaad werden... De, de, ...en ze zeiden dat het een fout was van de, van de croupier... Bij, ...bij een bepaald uh, iets, weet je wel. Ja. Heb je dat ook meegemaakt? Heel veel. heel veel. Want Doe later je voor... kun je dat corrigeren door de camerabeelden natuurlijk. Later wel, maar in die tijd van, van Bouwer zeker niet. Uh, en daar hadden we dan de, onze, onze tafelchef voor. Okay. die maakte dan de beslissing die zei... ...van wel voor die meneer en niet voor die mevrouw. Ja? Of andersom, ja. Dus ik kreeg hij het over zijn... Nou ja, maar daar zat hij ook voor. Ja, nee, dat is waar. Dat moesten voor Weet je het ja. was? alleen maar kijken van wat, wat zetten de, de, de gasten en spelers voor fiches in of welke nummers zetten ze. Want het probleem was natuurlijk wel dat uh, een fiche van twee dat ja. was geel, een fiche, fiche van 5, uh, uh, vijf dat was wit. Maar dan speelde, ja. iedereen speelde ook met die fiches. Ja, ja, ja. ja dan wordt het nog lastiger. En als er dan ja. tien uh, fiches op één nummer stonden. En je tikte dan met je reto op dat nummer... en de vraag van, van wie zijn ze? En er kwamen dan elf of twaalf vingers de lucht in. Ja, Ja, dan kom je nu één of twee tekort. Ja. <laughs> ja. Dus dan, dan was het aan de tafelchef van... Uh, ja. Je moet wel gaat. heel goed kunnen rekenen natuurlijk als uh, groupier. Jazeker, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Dus dat is, uh, het is niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Als je niet kunt rekenen, heb je... Dan als je het calculatie dan wordt het er lastig van. Nou, ja, nou, dan ja. wordt het lastig. Nou ja, kijk, op een gegeven moment... Uh,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 Die vind je noem het maar niks. ja. Yeah. Dealers. De dealer. Ook weer zo'n mooie uh, gambling. Ja, ja, ja oh. dat is uh, jouw... Uh, je, jij hebt ja, even, ja, ik had het even gegoogeld. Een leuk idee en, had jij. Er zijn uh, zoveel van die uh, nummers gemaakt die met uh, gokken te maken hebben. Dus ja. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, gokken hoort uh, wel een beetje bij, uh, ja. bij het... Uh, Waar hoort het bij? Uh, nou, uh, bij de mensheid. Uh, bij de mensheid, zeker. Ja. zeker. <laughs> Dankjewel, Ger. Uh, uh, we zitten nog zijn met Peter. Uh, we gaan nog even doorpraten over zijn uh, tijd bij het casino. Jij hebt dus negen jaar gewerkt bij uh, Casino Transport.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 Dat de, de eerste croutiers ah. veel meer verdiend hebben... dat wordt wel eens gezegd namelijk. Ja, nee. Uh, dat, ja, de, um, ik hoef geen bedragen te noemen. Maar... Vanuit de horeca bestaat er vroeger... ik weet niet of, of dat nog zo is... was er een, een puntensysteem. He, de, mm -hmm. uh, als je... Uh, je was serveerster uh, A... Ja. dan had je bijvoorbeeld uh -huh. wat tien punten... en was serveerster B... dan had je acht punten enzovoort. Uh -huh. En die fooiepot... die werd één keer per maand verdeeld...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 alle voor je bij elkaar gegooid was... en alle punten werden de, de, daarop ja. gelaten, dan had je een puntwaarde. En dat was dan 350 gulden... of 400 of 500 ja, ja. gulden... afhankelijk ja. van. En, en dat kwam bovenop je salaris. Oh, ja. okay. Bijvoorbeeld, ik, uh, ik weet nog wel dat ik... Uh, uh, toen ik begon... 1600 gulden in, in de maand verdiende...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 dat huiselijke sfeertje was nog wel in het uh, Amsterdam Hilton, want mm het -hmm. was redelijk uh, kleinschalig. Barretje Hilton. Ja, bij Barretje Hilton, ja. uh, dat, dat ja, uh, is uh, ja. beroemd en berucht. Ja. Um, uh, en die, speel, die speelzaal was, en qua personeel was het ook nog redelijk kleinschalig. Maar naderhand, toen we overstapten na zes jaar naar het Lido op het Leidseplein... Ja, toen hadden we op een gegeven moment 750 man medewerkers. 750? Ja, 100, ja Omdat je, je werkt altijd in ploegendienst. Ja, ja, ja. Dus je, en je hebt, je, hebt, je hebt een ploeg die werkt middags, een ploeg die werkt s'avonds en de andere ploeg is vrij. Ja. Nou, alles bij elkaar waren het 700. Dan heb je het over barkeepers, ja, kassiers, de receptie, kopjes ja. ja, ja, ja, ja. en, enzovoort. Ja. Dus, maar maar was het een heel andere sfeer daar of niet? In het Hilton of in het Nou ja, in het zeg maar.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 naar Met gisteravond, gisteravond. Uh, de tweede opname die we daar gemaakt hebben. Uh, laat me horen. Dit is ZFM. Ben je een beetje nerveus, uh, Gerard? Of niet? Nee, helemaal niet. eigenlijk. Gewoon draaien die handel. Nee. Nee. nee, dat gaan we gewoon doen. Nee, dat ga je gewoon doen. Maar daar ja, staan er nu wel uh, uh, 200 man om je heen. Die hadden we vroeger ook. Ja, haha. vroeger. Ja, vroeger. Ja. Nee, nu is alles al.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 Nou Hans, het is bijna zover. Ja, het is 5 uh, minuutjes nog, hè? Dan gaat het vijf gebeuren. minuutjes, dan gaat het gebeuren. Gerard staat het klaar om uh, de laatste draai te doen. Ja, hij is. Het uh... is een, uh, het is een uh, ceremoniële draai, hè? Ja, daar kan, wordt... kan niks winnen. Nee, kan niks winnen. En, die, uh... en hij, hij zegt 16, hè? Sorry? Hij zegt uh, hij dat zegt hij op 16, 16 komt. Nee, ik denk 17. Jij denkt 17. En jij? Ik denk uh, 54. 54? Nou, ja, dat, ja. dat, ja. ja. ja. dat wordt heel lastig, 54. Ja. Je zit in die zit er niet op na.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 dat blijft staan. U had een mooie uh, toespraak net. Ja. En daarin vertelde u ook dat het uh, ja, moeilijk is om hier afscheid van te nemen. Van ja, Casino Zandvoort. Het, het blijft natuurlijk. Uh, de eerste vestiging, de emotionele binding, ja, die is er. en Die gaat niet weg. Uh, dus, dus ja, dat is een moeilijke beslissing. Ja. Fantastische... Kwam u hier regelmatig? Hey, ik probeer alle, alle casinos Engel. regelmatig te bezoeken. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar ik ben zeker de eerste keer dat ik uh, net in dienst kwam.